7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Minister Schippers, 3 norm is willekeurig getal. Topoverleg tussen VS en China over Noord-Korea. En Rijksmuseum eindelijk weer open. Een begrotingstekort van 3 in 2014 is voor minister Schippers niet heilig. In het Algemeen Dagblad zegt de minister van Volksgezondheid, de nummer 2 van de VVD... Dat ze het, het belangrijkste vindt om het land klaar te maken voor de toekomst. Het huishoudboekje moet volgens haar op orde worden gebracht. Over de hoogte van het begrotingstekort zegt ze, of dat precies 3% moet zijn, 2,9 of 3,2%, dat zijn voor mij willekeurige getallen. Een begrotingstekort van 3% is de Europese norm. Naarmate de crisis langer duurt, gaan er steeds meer stemmen op dat ingrijpend bezuinigen om het tekort terug te dringen het economisch herstel frustreert.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 Het is het eerste geval buiten Oost-China. Daar kost het virus al aan elf mensen het leven. De vogelgriepvariant dook vorige maand voor het eerst op. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over deze nieuwe variant... die overdraagbaar is van dier op mens. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen elkaar kunnen besmetten. In Den Bosch heeft de politie na een ramkraak op een industrieterrein... het vuur geopend op een verdachte. De 37-jarige man uit Den Bosch raakte niet gewond. Toen de politie bij het bedrijf aankwam, vluchtte een van de daders in een auto. Tijdens de achtervolging raakte de verdachte verschillende andere voertuigen. Om hem te stoppen opende de politie het vuur. Na het schieten werd de vluchtauto leeg aangetroffen. De verdachte werd even later aangehouden. De andere daders zijn nog voortvluchtig. En het is nog niet bekend bij welk bedrijf de ramkraak, ramkraak gebeurde.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 Je kind opvoeden in de stad. Koop vandaag het AD. Prettig weekend. Zeg je het hoort? Italië de Nationaal Geschenk voor de Hollanders, voor de Kroning. Drie jaar 0% rente op een Fiat Panda Edition Cool. Dat is mederco en een radio CD-speel. Oh, nou, dat is toch schoon, hè? Zeg, kunnen wij dan ook niet iets geven, of zo? Een weekendje naar binnen.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 13 april. De eerste koning Willem-Alexanderstraat is er en wij zijn ter plekke. Een mooi sportweekend wacht ons. De marathon in Rotterdam bijvoorbeeld. En de ontknoping in de Eredivisie. Toppers boven en onderaan de lang ranglijst. De nachtwacht, het meisje met de parel. en de boekenkist van Hugo de Groot. Het is vanaf vandaag allemaal te zien in het Rijksmuseum. En Matthijs van der Wiel is ter plekke. Officieel is de koningin de eerste bezoekster straks. Rond half twaalf verricht zij de opening. Officieel is het, want stiekem hebben de afgelopen weken duizenden mensen al een preview gekregen. En nadat de koningin de opening verricht heeft, dan mag na tien jaar verbouwing iedereen weer naar binnen. En staatssecretaris Teven het de verschrikkelijkste dag in zijn leven. En daarmee doelt Teven op de dood van de Russische as asielzoeker Dolmatov. In januari pleegde hij in het uitzetcentrum Rotterdam zelfmoord. Inspectie voor Veiligheid en Justitie concludeert dat de behandeling van Dolmatov op veel punten onzorgvuldig was. Teven, de staatssecretaris, is geschrokken van de conclusies van de inspectie. Nou, ik trek me dat zeer aan. Ik ben buitengewoon getroffen door de dood van deze man... die aan de zorg van de Nederlandse overheid was toevertrouwd. Uh, Dommatov zat in detentiecentrum Rotterdam. Uh, blijkt nu uit het onderzoek dat hij er ook nog eens onterecht zat. Hè, dat juridisch uh, er geen reden was om uh, vreemdelingenbewaring toe te passen. Dus zijn proces liep nog? Uh, zijn, hij had een beroep ingesteld tegen zijn uh, afwijzing van zijn asielaanvraag. En dat liep nog. Dus dan plaatsen we mensen in Nederland niet in vreemdelingenbewaring. Dan ben je dus niet verwijderbaar, om het zomaar te zeggen. En heb je rechtmatig verblijf op dat moment. Dus het is buitengewoon tragisch dat het zo is gebeurd. Leef ik ook echt mee met de familie van... Uh, van de heer Dolmatov. Op het moment dat wij hier met elkaar staan te spreken, wordt er ook een gesprek gevoerd met de, met de moeder van uh, Dolmatov, door uh, een medewerker van de inspectie, veiligheid en justitie en een medewerker van de ambassade. Dus dat, allereerst, uh, uh, ja, dit, dit, dit is het, ongeveer het ergste wat je kan gebeuren. Uh, ja, iemand aan de zorg van de overheid toevertrouwd, in dit geval onder uw verantwoordelijkheid, die overlijdt. Ja, nou, dat, dat is, daar heeft u al een helder punt. Dat is het ergste wat je kan gebeuren in een, uh, in, in een rechtsstaat, dat dit gebeurt. Daar moet je heel zorgvuldig in zijn. Ja, het is een combinatie van uh, persoonlijke fouten op verschillende momenten... binnen verschillende organisaties, systeemfouten. En wat misschien nog wel het meest tragisch is... Um, op een gegeven moment heeft Domhaat op zelf twee pogingen gedaan tot zelfmoord... Uh, in het arrestantencomplex in, uh, in Dordrecht... Daar is een arts bij geweest op enig moment, daar is ook medicatie voor geschreven. En dan zie je dat die medische informatie vanuit uh, het arrestantencomplex in, in Dordrecht niet op de juiste wijze wordt overgedragen op 16 januari van dit jaar aan het detentiecentrum Rotterdam hoe ernstig moet het zijn, wil iemand uiteindelijk echt de zorg krijgen... en de aandacht die iemand nodig heeft? Dat, dat, is, dus ook, dat is ook precies uh, wat, het, wat het hier zo tragisch maakt. Uh, daar is wel over nagedacht, maar er wordt vervolgens niet, gedaan, niet gehandeld... Uh, wat je volgens normaal gezond verstand al zou verwachten... als je weet dat iemand een zelfmoordpoging uh, heeft gedaan. Nou, want als iemand suïcidaal is, kun je niet zomaar iemand in een cel zetten... en aan zijn lot overlaten? Nee, dan moet je dus, dan moet je dus extra zorg, voorzorgsmaatregelen treffen. Meneer was wel geplaatst op een extra zorgafdeling... en dan zou je zeggen... nou dat is goed gegaan. Maar ja, dan, dan is voorgeschreven dat wel elk uur wordt gekeken... Nou, van het moment dat je iemand in cel plaatst... wat de toestand op dat moment is. Is dat gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. En dat maakt het extra gecompliceerd. Compl is het verwijtbaar? Nou, het openbaar mysterie heeft in ieder geval vastgesteld... dat het strafrechtelijk niet verwijtbaar is. Er wordt tegen niemand... Uh, tegen geen van de personen die fouten gemaakt... wordt een uh, uh, strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Dus dat is een conclusie van het Openbaar Ministerie. Ook de doodsoorzaak staat vast. Uh, maar uh, het is natuurlijk wel onzorgvuldig handelen van de overheid. En of dat nou personen zijn binnen de overheid... of dat dat aan systemen te wijten is... of aan een combinatie van personen en systemen... het is in ieder geval wel aan de staat aan de overheid toe te rekenen. En daar ben ik politiek verantwoordelijk voor... voor uh, ja, van het begin tot het eind. Onzorgvuldig handelen van de overheid dat dus leidt tot de dood van deze persoon, door die in Nederland asiel heeft aangevraagd. Nou ja... Dat... Dat kan je zo niet zeggen, dat dat leidt tot de dood. En had het voorkomen kunnen worden? Nou, Dat is een vraag. Dat kan die, die vraag kan de inspectie niet uh, beantwoorden. Hè, of het voorkomen had kunnen worden of niet. En wat doet u daarmee dan? Nou ja, wat we daar in ieder geval aan gaan doen... is zorgen dat die informatieoverdracht... van die medische informatie waar ik over sprak... dat die informatieoverdracht tussen die verschillende partners in de keten... dat dat veel beter moet. Zeker als het om medische, cruciale medische informatie gaat. Maar Dit is nou, zo dus... evident ja. dat ik eigenlijk bijna niet durf te vragen... dit had goed moeten zijn. Ja, goed. Nou, goed. We hebben vastgesteld dat het goed had moeten zijn. En dat het in dit concrete geval absoluut helemaal verkeerd is gegaan. Dus dat hebben we met z'n allen nu vastgesteld. En nu gaan we zorgen dat het in de toekomst niet opnieuw uh, plaatsvindt. Mensen moeten, moeten niet alleen bezig zijn met die protocollen, maar ze moeten ook denken wat gebeurt daar nou feitelijk en hoe kan ik nou dingen voorkomen en hoe kan ik dan nou maximaal zorgvuldig zijn. En ja, we gaan hier met mensen om. Ja, we gaan hier met mensen om. En we gaan, in dit geval is het natuurlijk buitengewoon wrang dat het niet alleen om iemand gaat die daar zit en waar we goed voor moeten zorgen, maar het gaat ook nog eens om iemand die daar zit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 En dan zal blijken of dus de politieke partijen ook zeggen van... ja, misschien is dat grotere gebaar ook wel nodig. Nee, ik, weet niet, ik weet niet waar u op doelt op het grotere gebaar. Nou, uw aftreden. Ja, nou, dat is volgens mij een, een vraag die pas daarachter komt. Volgens mij gaan we eerst verantwoording doen. En ik loop niet weg voor de verantwoording. Dus ik ga me eerst verantwoorden en daarna is de volgende stap. Staatssecretaris Steven was dat in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. De Tweede Kamer debatteert volgende week over de kwestie. En na acht uur praten wij met Kamerleden. De regering van Portugal moet ineens nieuwe bezuinigingen bedenken. Het Constitutionele Hof haalde vorige week een streep door de eerder aangekondigde snoeiplannen. De regering stopte daarop tijdelijk alle uitgaven. Het is een hard gelag voor overheidsinstellingen als ziekenhuizen en scholen. Correspondent Jessica van Spingen was bij een school, even buiten Lissabon. Een grote tafel met blauwe stoelen eromheen. Het is de oude vergaderzaal van de school. Maar inmiddels is dit een klas geworden. Hier wordt geschiedenisles gegeven. Uh, ja, we gebruiken nu alle hoekjes en gaatjes van de school. Alle kleine kamertjes, die gebruiken we nu om les te geven. Ja, we zouden graag iets bijbouwen natuurlijk, maar daar is nu geen geld voor. De directeur van de school, hij maakt zich vooral zorgen. Nog meer bezuinigingen, nog meer docenten die hun baan kwijtraken. En ondertussen neemt de zorg over leerlingen toe, want bij de meeste thuis is het crisis. Steeds meer kinderen komen ook met een lege maag naar school. Kijk, zien Wie wil er nog? Er staat een docent van de school die deelt koekjes uit. tarwebiscuitjes. Oh, Oké, okay. yeah. supplemento alimentati. We hebben the lift of terms that we know. Dat they are in, uh, het is voor de kinderen die thuis echt op dit moment wat minder te eten hebben. Vandaag hebben we brood, we cake, vandaag hebben cookies. Er staat een grote plastic bak. Hij zegt, soms zit er brood in. Maar ja, vandaag was er niks. Ze zijn afhankelijk van wat winkels uit de buurt brengen. En daarom doen ze het vandaag met nou? Er staan toch heel wat kinderen hier omheen. Ik kom koekjes halen. Hospital de San José. Groot ziekenhuis in Lissabon. Midden in het centrum. Het is een oud klooster. Grote poort. Met daarboven beelden van engelen. De poort en ook het ziekenhuis zelf kan wel een verfje gebruiken. Maar dat is niet het grootste probleem. What we're seeing is that we have patients that are not coming to the emergency room as often because they cannot afford to pay the fees. Een jonge arts die ik buiten de poort van het ziekenhuis spreek, Ze zegt: Er zijn patiënten die maar niet meer naar de eerste hulp komen, want het is te duur. We have dermatology patients that are not coming to treat their leg ulcers and will eventually have their legs amputated. Die te laat naar een been laten kijken, waardoor het geamputeerd moet worden. En sommige patiënten kunnen het vervoer met de ambulance niet meer betalen. En dat terwijl er ondertussen twee ambulances zich door het kleine straatje omhoog wurmen. En er zijn patiënten bij die echt moeten kiezen tussen eten op tafel... Of hun medicijnen. De regering heeft de eigen uitgaven deze week bevroren. En de regering Die ziet de patiënten niet als hun vaders, hun ooms of hun geliefden, maar als nummers. De school probeerde ze zo creatief mogelijk om te gaan met het geld dat er is. Zo ging de kachel deze winter maar een paar uur per dag aan. Maar de directeur zegt, het houdt een keer op. Ja, we kunnen nog wel meer bezuinigen. Dan moeten we bezuinigen op het licht, op de elektriciteit. We kunnen nog meer leraren ontslaan. Dat zou kunnen. De tering naar de nering zetten, dat is het dus voor veel Portugezen op dit moment. De reportage die u hoorde was van de hand van Jessica van Spingen. Alles viel tegen bij de verbouwing van het Rijksmuseum. Het duurde langer, het was veel duurder, maar vandaag gaat dan eindelijk dat Rijksmuseum open. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Politie heeft de naam en een foto vrijgegeven van de man die gistermiddag een agent in Borne neerstak. Zoekacties in Borne, Hengelo en Enschede leverden tot op heden niks op. We gaan erover praten met politiewoordvoerder Henny Plant. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de man al gevonden? De man is nog niet gevonden. Nog steeds niet? Nee, ondanks de zoektocht die we ook vannacht hebben voortgezet uh, ja, heeft er nog niet tot resultaat geleid. Wat kunt u ons vertellen over de verdachte? Um, hij is um, ja, erg verward en onberekenbaar. En uh, het mogelijk vo ja, vormt hij gevaar voor zichzelf en zijn omgeving, zoals we dat noemen. En het is een man met een lichtgetinte huidskleur. Hij is 29 jaar, hij heeft donker, middellang haar. En gisteren, op het moment van het incident, had hij een spijkerbroek aan en een lichtbruin t-shirt. Ja. Dat is wat we van hem weten. Weet, weet u verder nog meer van hem? Nee, dit is het enige wat, wat, wat, wat, ik, uh, wat ik van hem weet. Ja, wat u zegt, van, zo ja, want hij is verward en dergelijke, maar u weet niet of hij een soort medische geschiedenis heeft, of hij wel vaker verward is. Um, dat soort zaken weet u niet. Nee, nee, dat, uh, dat is mij niet bekend. Nee. Vannacht zijn de zoekacties uh, uh, uh, verder uh, doorgegaan. Hoe gaat zoiets dan? Waar, waar, waar zoek je dan? Uh, we, we hebben gisteravond al een aantal uh, tips gekregen. En ook mensen die, zeiden van, uh, die dachten dat ze uh, de man ergens hadden gezien. Onder meer in, in Borne, in Hengelo en in Enschede. En uh, ja, de tips die binnengekomen zijn, die, die zijn uh, ja, nagetrokken. En aan de hand daarvan is, uh, ja, hebben we de zoekactie uh, gedaan. Ja, het, het is allemaal begonnen omdat uh, agenten naar het huis van de man zijn gegaan. He? Want uh, er, er waren klachten. Maar wat voor klachten waren er? waarom kwamen de agenten eigenlijk aan de deur? Nee, de, de, de agenten die gingen naar de, naar de woning in Borne... omdat daar al eerder uh, incident uh, was geweest. En daarom wilden ze daar naartoe. En de man die wij nu zoeken, die was op dat moment in die woning. Maar hij, hij woonde daar op zich niet. Het was een andere woning in, in, in die het was, zin? Het was een andere woning, ja. ja. Want de man die wij zoeken, die, die, die komt uit Enschede. Ja. Moeten we ons uh, zorgen maken? Moeten de mensen daar in de buurt zich zorgen maken... over het feit dat deze man nog vrij rondloopt? Uh, op zich op, op hoeven ze... Uh, ja, het is maar net wat je maakt, noemt, maar, maar uh, op, op zich niet. Maar het is wel verstandig als ze de man zien, want uh, op politie.nl staat ook een foto van, uh, van de man. Uh, om dan toch niet zelf uh, actie te ondernemen, maar wel direct 112 te bellen. Zodat de politie uh, direct ter plaatse kan ja, gaan. Niet zelf aanspreken, maar gewoon meteen de politie bellen. Ja. Hoe is het trouwens met een ingestoken agent? Uh, voor zover ik weet, is, ja, hij, hij is hij wel, wel uh, ernstig gewond, maar naar na omstandigheden maakt hij het redelijk. Goed. Dank u wel voor uh, de laatste informatie, Hennie Plant. Goedemorgen. Het is tien minuten voor half acht. Er kan er maar één, de eerste zijn, moeten ze hebben gedacht in het Zuid-Hollandse Zevenhuizerse bekende leuze. En dus zal daar op 30 april in de ochtend en nog voordat prins Willem-Alexander officieel koning is, een stuk weg naar de nieuwe koning worden vernoemd. Is dat curieus? Is dat ongeduldig? Nou, onze verslaggever Jeroen de Jager had dat soort vragen. En ging maar eens kijken, ter plekke wie daarachter zit. Dit is hem dan, uh, wethouder Bosman, Rienus Bosman. Ja, dat klopt. Uh, dit is de koning Willem-Alexanderlaan vanaf uh, 30 april. Vanaf 30 april, half negen ochtends. Half negen ochtends, ja. Toen dacht ik meteen... Dan zijn we iets te vroeg. Dat bedoel ik. Maar het is wel op de dag zelf. Dus wij dachten, het moet wel kunnen om iets voor het officiële moment die naam het ongeduldig. te geven. Wij kunnen niet wachten, nee. omdat het ook de start is... van een nieuwe te ontwikkelen wijk hier, in dorp Zevenhuizen. En ja, dit is een unieke kans om nu ook deze naam... aan deze toegangsweg naar de nieuwe wijk te verbinden. We kunnen er ook nog niet in. Want er staan hekken voor. Dat is juist. We hebben het afgesloten. Om verboden toegang. Te verboden toegang, omdat er nu nog materiaal opgeslagen ligt... Uh, hebben we dat tijdelijk gebruikt. Maar de officiële naamaanduiding die doen we ook aan de voorkant. Want dan kan iedereen het ook goed zien... die langs rijdt dat dit de koning Willem-Alexanderlaan is. U kent mij nog niet. <laughs> want we gaan er gewoon omheen. Ja, en we gaan gewoon die koning Willem-Alexanderlaan even op. Dit ja. is een... Want, ja, luisteraars, dit is desolatie. hier. Dat kun je echt wel zeggen, toch? Dit is... Het is winderig nu. Er staan uh, wat... Iedere boompjes al geplant. Rechts wat weilanden, linkse industriegebied. Een ontsluitingsweg waar weinig te beleven valt. Dat is juist. Nog geen woningen. Want, Komen die er? Uh, als alles volgens plan verloopt, zal dat over een jaar of vier, vijf zijn. Dan pas? Dan pas. Okay. Ja. Maar dan is inmiddels ook iedereen gewend aan die naam. Ja, dan is die wellicht al in heel veel gemeenten gebruikelijk. Ja, precies, ja. maar dan zijn wij wel de eerste nog steeds. Was het een dingetje, wethouder Bosman, voor u om de eerste te zijn? Dat is altijd een uitdaging. Hoe dus... is het u gelukt? Wanneer dacht u ervoor te eerst aan? Op het moment dat wij hoorden op de maandagavond dat uh, koningin Beatrix uh, bekendmaakte dat ze zou uh, abdiceren... Hebben wij gezegd, dan moeten we het ook aan deze wijk koppelen. Meteen ruimte. Meteen, gedaan. omdat we altijd een moment zoeken. Alle molens in werking gezet. Omdat we een moment zochten om deze wijk ook op de kaart te zetten... en daarmee uiteraard ook de gemeente Zuidplas. En de grap is dat hij net een paar dagen daarvoor, de 26e... zijn laatste officiële handeling zal doen als prins, als prins. hier... In deze gemeente. Ook in de gemeente Zuidplas om Precies. de Prins Willem Alexanderbaan in de Eendagspolder te openen. De Prins Willem Alexanderbaan. Dat, dat, heet dan en dat de, is een roeibaan. Dat, dat heet de Willem Alexanderbaan. Dus daar is niet de titel aangekoppeld. Maar die blijft dus Willem-Alexanderbaan heten ook na de Kroning. Mag ik u van harte feliciteren? Graag, dank u wel. <laughs> okay, ja, okay. <laughs> Jeroen de Jager was daar. Dan kan er dus maar één de eerste zijn. En wat ook wel bijzonder is, er zijn nog geen woningen... die komen pas na de Kroning. Het is allemaal anders dit keer. Tijd voor Amy Winehouse. Stronger than me. Het Radio 1 Journal. Het werd van sloten. Just be stronger than me is seven years longer than me don't you know you're supposed to be Stronger than me. You should be stronger than me. You should be stronger. omdraaien, gewoon wakker worden. Amy Winehouse, Stronger Than Me. Venezuela kiest morgen een opvolger voor Hugo Chavez die vorige maand overleed. Strijd om het presidentschap gaat tussen de favoriet van Chavez, Nicolas Maduro, en oppositieleider Enrique Capriles. Tijdens de campagne is de geest van Chavez alom aanwezig in de hoofdstad Caracas. Een verslag van onze correspondent Mark Bessens. En dat komt vanuit Sloppenwijk 23 de Enero, 23 de Enero. Een bolwerk van Chavez-aanhangers. Ik sta op een pleintje met een werkelijk prachtig uitzicht over de Sloppenwijk. Veel gekleurde huisjes. Je hier en daar wat waswapperen uit ramen. En kijk, daar was ik naar op zoek. Het is een klein huisje, een kapelletje. Santo Hugo Chavez del 23. De heilige Hugo Chavez. Hugo Chavez. De strijd gaat door, Chavez leeft, skandeert een groepje bij de kapel. Mensen, zoals zij, aanbidden hun commandante. En soms lijkt die verering bijna religieus. Hier in het kapelletje staat een dame, ontroerd. Voor haar is Chavez god. Maar ze biedt wel meteen even excuses aan... ...aan de echte god, die weet maar nooit. Inmiddels ja, sta ik in een rijke wijk voor de deur van het campagnecentrum van de oppositie. Ik moet hier naar boven, naar een dakterras. Opvallend is dat het nationale campagnecentrum moeilijk te vinden was. Het lijkt er wel op dat ze een beetje bang zijn. Dit is een van de vrijwilligers hier, Jorge. En hij vertelt dat er de afgelopen tijd nogal wat incidenten zijn geweest... Zo werden studenten van de oppositie aangevallen door radicale chavistas en werden oppositieleiders bedreigd. Dat is een Al de het die incidenten zegt Jorge die geven alleen maar aan dat de regering zich echt zorgen maakt over deze verkiezingen. En edeens Ferrer, een van de leiders van de campagne van Capriles, is met hem eens. Los de discursos del candidato Nicolás Maduro son discursos al odio, discursos a la división de los venezolanos. Ferrer zegt. Nicolas Maduro die zei het haat en verdeeldheid. Zeggen, uno somos de Chavez en otro zijn no somos de Chavez. Maduro probeert het land op te delen in mensen die voor Chavez zijn en mensen die tegen Chavez zijn. De oppositie probeert zich daarvan te distancieren. En hier de duidelijk. Enrique Capriles versus Nicolas Maduro. De strijd gaat niet tussen Chavez en Capriles morgen. De tegenstander van de oppositie heet Maduro. <tie> Maar de harde kern van Chavistas is in elk geval geen verschil. Chavez, we beloven het, onze stem gaat naar Maduro, zingen ze. En zo draait alles toch gewoon weer om Hugo Chavez. Het verslag was van onze correspondent Mark Bessems vanuit Caracas, de hoofdstad van Venezuela. En morgen weten we dus wie de opvolger wordt van Hugo Chavez. Straks, het worden hele moeilijke weken voor VVV. Gisteravond werd er weer verloren. Na half acht dus een strijkbare trainer nog van de Limburgers, Ton Lokhoff.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 Journalisten van de Volkskrant zijn een zelfverzonde kliniek voor verslavingszorg begonnen... om aan te tonen dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten. Ze hoefden alleen maar drie keer op internet een formulieren te vullen... en kort op bezoek te gaan bij de Kamer van Koophandel. Dat was voldoende om een zelfverzonde instelling op te richten... compleet met toestemming om behandelingen te declareren bij zorgverzekeraars. Koningin Beatrix opent vanochtend het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam. Tien jaar heeft de verbouwing geduurd door allerlei tegenslagen veel langer dan gepland. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en nevelig... en verder kan in de kustprovincies nog af en toe mist van zee drijven. In de loop van de ochtend zullen de nevelen mist geleidelijk aan verdwijnen... en vanuit het zuiden breekt ook op steeds meer plaatsen de zon door. Het blijft op veel plaatsen vandaag droog... maar vanmiddag is nog een enkele bui wel mogelijk. Het wordt 10 graden in het noorden van het land tot 16 graden lokaal in het zuiden... En dat alles bij een matige, aan zee soms nog vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt en komende nacht kan er wat lichte regen vallen. Die regen trekt morgen vroeg via het noorden van het land geleidelijk weg. En dan breekt in de loop van de ochtend de zon weer goed door. De temperatuur gaat dan ook flink omhoog. Het wordt 16 graden in het noorden tot lokaal 22 graden in het zuiden van het land. Daarmee hebben we de eerste warme dag van het jaar te pakken. Daarbij staat er een matige zuidelijke wind. Vanaf maandag is het opnieuw lichtwisselvallig weer. Het NOS Radio 1 Journaal, zaterdag 13 april. Noteer hem, want we hebben bijna de eerste warme dag te pakken. We gaan praten over Dolmatov, want staatssecretaris Teve ging door het stof gisteren. Er zijn veel fouten gemaakt tijdens de procedure van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov. begon allemaal op 27 juni vorig jaar. Die dag werd bekend dat een Russische activist in Nederland politiek asiel had aangevraagd. De 35-jarige Alexander Dolmatov had in Moskou meegedaan aan betogingen tegen president Poetin en voelde zich daarna onveilig. Het werd voor mij gevaarlijk in Rusland. Ze gingen de mensen vervolgen die bij de demonstratie van 6 mei waren gearresteerd. Ikzelf werd voortdurend geschaduwd. De recherche kwam bij me langs.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 Dolmatov had namelijk een hoge functie in een Russische raketfabriek... en was vermoedelijk op de hoogte van staatsgeheimen. Zijn voormalige werkgever reageerde dan ook uitermate fel op de vlucht. Al dus de toenmalige Rusland-correspondente Kisia Hekster. Gisteren belde een journalist van een krant... naar de voormalige werkgever van Dolmatov. Daar vertelde ze de journalist dat ze hem wilden vermoorden... dat de geheime dienst wel raad weet met dit soort verraders. Echt, nou, harde taal dus wel. En de vraag voor Dolmatov is natuurlijk... of een Nederlandse rechter hem op deze gronden asiel zal verlenen. Hierna werd het lange tijd stil rondom de asielzoeker... Maar op 17 januari van dit jaar was het opeens helemaal mis. Alexander Dolmatov bleek in een uitzetcentrum te zijn geplaatst... en zelfmoord te hebben gepleegd. Zijn advocaat was verbijsterd. Hij was volstrekt legaal in Nederland. Er is, afgelopen vrijdag is er uh, beroep uh, ingesteld... tegen de afwijzende beslissing van de IND. En dat mag je op grond van de vreemdelingenwet gewoon in Nederland afwachten. Daar is een um, duidelijke fout gemaakt. Er hing een waas van onduidelijkheden rondom de zelfmoord van Dolmatov.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 tijdens een staatsbezoek in Singapore... waar NOS-verslaggeefster Kiesja Hekster vragen had gesteld over de zaak. Ik mag niet letterlijk citeren uit het gesprek dat de koningin had met de pers... maar ze noemde de zaak Dolmatov een hele tragische zaak. En verder zei ze dat ze heel begaan is ook met de moeder van Dolmatov. Indirect was dit ook het standpunt van de Nederlandse regering... die dus behoorlijk in zijn maag zat met de affaire. Tijdens het onderzoek van justitie naar de gang van zaken bleef het lang stil... Gisteren werden de conclusies van het onderzoek dan eindelijk naar buiten gebracht. Alles overziend komt de inspectie tot het oordeel dat op verschillende momenten... door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. De onvoortuidelijke Rus werd begin februari in Rusland begraven. Zijn moeder is inmiddels ingelicht over de conclusies van het rapport... en krijgt een schadevergoeding. Een overzicht was dat van Joan Veldkamp. We praten na acht uur met de politiek. En we praten er nu over door met Annelies hot voorzitter van de Vereniging van Migratierecht Advocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u dit hoorde? Kom ik het een beetje bekend in de oren? Nou, een beetje bekend uh, is moeilijk te zeggen. Het gebeurt natuurlijk uh, zeker niet uh, elke dag uh, dat een asielzoeker komt te overlijden. Nee, maar, maar dat je... er een fout is gemaakt. Precies, dat bedoel ik vooral. Dat er op zo'n manier een fout wordt gemaakt. Dat er een fout dat is gemaakt. Ja. ja. U bent ja, ja, dus, buiten in de natuur zou te horen. Ik ben in de natuur ja. en uh, er zijn hier wakke dieren. Ja. Uh, maar dat er een fout is gemaakt. Ja, dat er een fout is gemaakt, dat op zichzelf, dat komt mij niet onbekend voor. Ik heb uh, nog eventjes wat dingen nagezocht. En wat je ziet als je uh, naar recente uitspraken van rechters kijkt... is dat het uh, toch wel heel vaak voorkomt uh, de laatste tijd... dat rechters bepalen dat het asielzoeker die al is uitgezet... moet worden teruggeleid door de Nederlandse staat. Ja. En, dat, en dat gebeurt dan in gevallen waarin... De uh, is uitgezet, de advocaat niet of niet tijdig is gewaarschuwd. En dan achteraf komt vast te staan uh, dat daar fouten zijn gemaakt. En, ligt, dan, en dan... Kan, ligt dat dan aan de computer, dat die computer niet goed werkt? Of is het mensenwerk? Nou, ik, ik, ik geloof uh, dat de bron uh, van de fout uh, in het systeem ligt. In het uh, indigo-systeem van de IND. Omdat daarin uh, is niet de mogelijkheid opgenomen dat als er eenmaal een afwijzende beschikking is... En daar wordt uh, vervolgens beroep ingesteld. dat dat automatisch wordt verwerkt. Dus in het systeem. In het systeem blijft staan dat de asielzoeker of het asielzoek is afgewezen. En uh, daar moet dan eigenlijk met de hand gekeken worden. of iemand misschien op tijd uh, beroep heeft ingesteld. en dan gewoon in Nederland mag blijven. Ja, en dat... als dat uh, niet gebeurt. ja, ja dan. Uh, dan uh, denkt men. en dat is dan uh, vaak de dienst terugkeer-vertrek. en de vreemdelingenpolitie. Deze persoon is verwijderbaar. Nou ja, dat snap ik op zich nog wel, als dat in de computer zo staat, maar dan deugt dus gewoon uh, uh, het systeem niet. Dan, dan, dan zou je er niet gewoon andere software moeten aanschaffen? Ja, dit systeem wat ze nu gebruiken, dat is al meer dan uh, drie jaar in ontwikkeling. Uh, het functioneert nog steeds naar behoren. Het belemmert ook allerlei andere ander handelen. ...van de IND, omdat uh, ook uh, invoering van uh, nieuwe maatregelen... ...afhankelijk zijn van het goed werken van het Indigo-systeem. Het heet er wordt al uh, Ja, het systeem heet Indigo. Elke drie maanden wordt er gerapporteerd uh, door de staatssecretaris aan de Kamer... ...wat de voortgang is van het systeem... ...omdat men wel door heeft dat het niet helemaal functioneert. Maar uh, dat gaat dan vooral ook, denk ik, om, om de kosten van het systeem. Maar nu zie je ook uh, wat, wat voor en daadwerkelijke kosten tot gevolg kan hebben... in de zin van dat het mensenlevens kan kosten. Ja, nou heeft Teve, laten we even wegblijven bij de politieke discussie... want daar gaan we later in de uitzending met de politici nog over praten... maar Teve heeft in ieder geval wel gezegd van... ik wil meer handmatige controles van het computersysteem. Is dat uh, toereikend? Nou ja, het is denk ik noodzakelijk... omdat het systeem zelf niet functioneert. Het is natuurlijk bedroevend dat op grond van... ...een signalering in een computersysteem. Overheidsambtenaren menen dat ze mensen in een uitzetcentrum kunnen plaatsen... ...en kunnen uitzetten naar het land van herkomst. Het heeft ook gevolgen bijvoorbeeld voor mensen hun opvangvoorzieningen... ...dat ze, omdat ze in de computer staat, geen regelmatig verblijf... ...worden ze uit het asielzoekerscentrum op straat gezet... ...en ja. krijgen ze geen geld meer, denk ik. In veel gevallen kwetsbare mensen. Ja, ik begrijp. Nou, dat computersysteem moet dus uh, eigenlijk zo snel mogelijk worden aangepast. Ik dank u wel. Uh, heeft de haan een naam? Niet, niet dat ik weet. Uh. <laughs> nou, maar hij is erg mooi. <laughs> ja, en hij kan het goed. Nou, dank hij kan het u heel goed. <laughs> dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Mubarak is geen president meer en hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Maar hij blijft Egypte bezighouden. Straks Bertus Hendricks daarover. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Voetbalclub VVV Venloog is veroordeeld tot een lang seizoen met aan het slot degradatievoetbal. Gisteravond verloren de Limburgers in eigen huis van Pekswolle met 2-0. Dat betekent in het beste geval na competitie, maar directe degradatie dreigt ook nog. Filip Koken sprak met de coach. Mogen we dit ontluisterend noemen, Tom? Ja, je mag het noemen zoals je het wilt. Het is, uh, het is heel vervelend. Hoe noem jij het? Maar ja, dit is natuurlijk een deceptie. Je hebt hier veel van, uh, veel van verwacht. Een thuiswedstrijd. Uh, je wilt toch naar boven blijven kijken. Dan weet je dat je deze wedstrijd, uh, deze wedstrijd winnend moet afsluiten. En, en, en, en dat gebeurt niet. En dat, dat is heel vervelend, omdat je eigenlijk in een fase achterkomt dat omdat er niks aan de hand is. Ja, en daarin maken wij, uh, maken wij nog steeds uh, te veel fouten. Dit was de laatste realistische kans om er rechtstreeks in te blijven. Nu moet je weer op Willem II gaan letten, alleen maar? Nou ja, dat, dat, dat, ik ben reëel, dat deden we toch wel. Je, je, je kijkt naar beneden, je kijkt naar boven. We zitten nog eenmaal in de een situatie dat de clubs boven ons uh, weglopen. En Willem 2 blijven vijf punten staan. En uh, nou, dat, daar moeten wij gewoon, uh, gewoon naar blijven kijken. Laatste kwartier gaan de supporters fluiten. En sommigen gaan al eerder weg. Wat kun je tegen hen zeggen? Ja, dat is heel teleurstellend en dat, dat begrijp ik ook nog wel. De mensen komen hier, die staan achter de ploeg, die willen maar één ding zien... en dat is een winnend VVV. En, en als dat niet lukt, ja, dan is dat teleurstellend en vervelend. En ja, op dit moment is dat zo. En, en, en we moeten op een gegeven moment... Dit is een, een, een enorme domper voor iedereen... Nou, Oké, okay, op een keer moet je toch weer, toch weer vooruit gaan kijken. Dat zei Ton Lokhoff, de coach is van VVV. Vanavond wordt gespeeld Roda J.C. Vitesse. Herakles tegen Groningen. Nak tegen NEC. En dan mag je Nack-nek noemen. He. ADO speelt tegen FC Twente. En na acht uur praten we over die wedstrijd van morgen. Bijvoorbeeld tussen PSV en Ajax. Doen we met Ragnar Niemeijer. Hij is inmiddels 84 jaar en al twee jaar geen president meer. Hosni Mubarak, voormalig leider van Egypte... werd afgelopen zomer tot levenslang veroordeeld... vanwege het bloedvergieten tijdens de revolutie. Maar het proces moet helemaal opnieuw. Want volgens een rechter ging er de vorige keer van alles mis. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. Bertus, um, Mubarak verschijnt dus opnieuw voor een rechtbank in Caïro. Is er opnieuw erg veel aandacht voor het proces? Nou, een stuk minder dan uh, de vorige keer... want sinds uh, zijn eerste verschijning voor de rechtbank... is er natuurlijk de laatste tijd in Egypte nogal uh, wat gebeurd. Enorme spanningen tussen het regime van de moslimbroeders... onder leiding van president Morsi... Uh, en uh, grote delen van de oppositie. De economische situatie is ongelooflijk uh, slecht. Dus die Egyptenaren... Die hebben op dit moment heel wat andere zaken aan hun hoofd. dan uh, die soap, uh, terugkerende soap met uh, Mubarak. Dus het is een stuk minder. Ja, ja, ja, Je zegt soap, en dan moet ik inderdaad vooral weer denken aan de vorige keer: de brancard waarop hij naar binnen werd gereden. zijn zwakke gezondheid, wat hij wilde gebruiken als argument in de rechtszaak. Hoe is het eigenlijk nu met hem? Uh, niet beter. Uh, dat is ook niet te verwachten bij iemand die al uh, inmiddels 84 is. Dus uh, hij zal denk ik wel opnieuw op een uh, brancard. In ieder geval is dat waarschijnlijk. Uh, hij komt rechtstreeks uh, via helikopter uit het militair hospitaal. Hij zou uh, meerdere keren zijn gevallen in het uh, ziekenhuis en in zijn gevangenis. In de tijd dat hij nog in de gevangenis heeft gezeten. Aan zijn longen hebben gehad, zijn ribben gebroken. Kortom, een uh, heel uh, zwakke man. En hij zal zeker niet de indruk willen wekken dat hij sterker is dan die, uh, die lijkt. En zijn er ook meer feiten ondertussen verzameld? Over zijn rol tijdens de opstand. Ja, dat is juist het grote verschil uh, met uh, vorige keer. Er is uh, middels het uh, gezaghebbende bij Engelse blad The Guardian een geheim rapport uitgelekt... wat president Morsi vlak na zijn aantreden zelf heeft, uh, uh, uh, in opdracht heeft gegeven aan een onderzoekscommissie is in december, eind december uh, aan hem overhandigd... maar er is niets van gepubliceerd, behalve dus nu via een lek naar The Guardian. En dat is een heel explosief rapport, want daarin wordt melding gemaakt... van een veel grotere betrokkenheid van leger... Uh, bij uh, de repressie uh, tijdens de opstand uh, in januari-februari uh, januari, 2011. Het leger zou verantwoordelijk zijn voor een heleboel verdwijningen... voor martelingen in het Egyptisch Museum, dat een soort uh, gevangenis was ingericht. En uh, dat is eigenlijk dus een uh, explosief uh, rapport, maar uh, het is niet bekendgemaakt. En dat betekent dus ook uh, dat het uh, geen rol zal spelen... Uh, in, uh, in de aanklacht tegen uh, Mubarak. Maar explosief, uh, denk ik dan ook vooral ook voor het leger. Precies. En uh, dat is nou uh, het andere verhaal. De situatie ten het leger is totaal veranderd. President Morsi uh, die, uh, die is aan de macht, maar niet zonder de steun van het leger. Hij kan het leger dus niet uh, in, een, in een moeilijke positie brengen. Om dat te onderstrepen, was er was gisteren nog een persconferentie. Waarbij uh, Morsi en uh, de minister van Defensie, Assisi. Uh, uh, gezamenlijk uh, zeiden het leger staat boven alles. De, de reputatie van het leger mag niet belastend worden. Dat zullen wij geen van beiden accepteren. Dus het is wel duidelijk uh, dat het leger buiten Schot zal blijven. Ondanks het feit uh, dat uh, Mubarak en de hoogste legerleiding alles wist. Al Jazeera, Arabic vanochtend, die meldde bijvoorbeeld... dat er maar liefst uh, uh, voor Mubarak 40 camera's beschikbaar stonden vanuit... Uh, ...de ontwikkelingen van een groot hotel van het Cairo uh, direct werden gevolgd. Al dit soort de pijnlijke details, die zullen denk ik niet aan de orde komen in dit uh, proces... ...want dat zou de relatie met het leger, die Morsi, uh, die, die nodig heeft, yes. heel erg op het spel zetten. En de bevolking, uh, hoe kijkt die er tegenaan? Zien zij hem nog steeds als de grote schurk of is er al een soort uh, nostalgie? Er is niet uh, zozeer sprake van een nostalgie naar Mubarak... Maar uh, er zijn steeds meer Egyptenaren die, uh, en onder oppositie... maar ook onder gewone Egyptenaren, die terugverlangen naar een grotere rol... Uh, van het leger vanwege de toenemende onveiligheid... de enorme uh, de ineenzakken van de economie. Mm -hmm. En ja, dat betekent dat het leger momenteel uh, afgezien van... Moersi het nou niet wil en zich niet kan permitteren... Uh, ook in de bevolking een, een, een soort nostalgische uh, steun heeft... Ja. die het maakt dat het hele proces, dat daar de rol van het leger... Eh, echt niet meer centraal zal komen te staan. Dus dat ook dit, dit proces niet de verzoening... en de, het afsluiten van dit hoofdstuk met zich mee zal brengen. Goed, maar het proces gaat wel beginnen. Bertus, dank je wel voor je commentaar. Bertus Hendricks was dat van het instituut Klingendaal. No money at all. Brandon Croker. People got no money at all. Someone else will be singing a song of nickel. Some people got no money at all. Hij beelde ooit in de band uh, Nothing Hillbillies, maar dit heet hij alleen. alleen. Brandon Croker, no money at all. Het Rijksmuseum in Amsterdam, de koningin komt. En, vandaag is namelijk de officiële opening en daarna mag heel Nederland naar binnen. Om te beginnen verslag even Matthijs van de Wiel. Want Matthijs, de belangstelling is toch groot? Ja, en het kan je ook haast niet ontgaan zijn, hè? het verhaal nee. van het Rijksmuseum. Ongelooflijk, hoeveel aandacht dat gekregen heeft. Dat die verbouwing en dat het nu weer open gaat. Het was echt overal te zien en te horen en te lezen. En dan vandaag is dan het grote moment. Wat mij nou wel grappig had geleken is als de koningin op de fiets zou zijn gekomen. Want er loopt een, rode, een oranje loper naar dat fietstunneltje. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is hoor. Overigens, het is... Wat hoger. Het is een soort ketwolk waar ze over gaat lopen, de koningin. En midden op die ketwolk staat er een, een, een koperen kastje... Ja, ik denk dat dat voor de openingshandeling is. Er zit een meneer met witte handschoen aan. Die staat dat heel driftig te boenen. Dat dat heel mooi blinkt. Dat is dan straks de openingshandeling. Uh, verrassing wat daar gaat gebeuren. Ja, en dan wat gebeurt er dan uh, al urenlang voordat de koningin komt? Honderden van die mannen met zo'n veentje op het revers. En uh, iedereen die heel erg druk doet en heel erg belangrijk de beveiliging. De security hekken die overal staan. Een beetje gesp gespannen sfeer hier. Toch het moment. hè? Tien jaar op gewacht. En dan gaat het straks dan gebeuren. Rond het middaguur. De koningin. Die dan zogenaamd de eerste bezoeker is. Hè. Ik zei het al. Duizenden mm -hmm. mensen zijn al eerder geweest. Laten we het haar niet vertellen, zal ik zeggen. Hè. Want dat is dan zo flauw. Ze denkt waarschijnlijk dat ze de eerste is. Zwijgt en het daarna voort. het grote publiek. Ja. En mooi is. Gratis vandaag. Hè. Je mag gratis naar binnen. Ja, nee, dat is echt Holland. Heel Nederland heeft dat ook gehoord. Um, dus er is ook heel erg veel Belangstelling voor begrijp ik. Mag jij nu al naar binnen of moet je nu buiten blijven omdat die mannen in, in hun reverse aan het praten zijn? Dat is dus echt een grote teleurstelling, Bert. Iedereen mag nu naar binnen. En de afgelopen <lacht> weken was het allemaal ruim baan voor de pers. Maar ze hebben gezegd, nee, vandaag is het echt voor het publiek straks. Eindelijk wordt het museum teruggegeven aan de burgers. En dan zitten we niet te wachten op journalisten binnen. Dus ik zal een andere keer moeten gaan kijken. Erbij. En weet je, er was bijna geen kritiek. Hè? Alleen maar loszang op dat museum de afgelopen weken. Dat is ongelooflijk, hè. In Nederland dat zoveel ja. mensen zo enthousiast zijn. En niemand wat te zeuren heeft heb ik toch nog één puntje bedacht, Bert. Want uh, de afgelopen jaren tijdens de verbouwing... toen waren de doeken wel te zien, hè, de meeste werken. En dat was in zo'n heel kleine zijvleugel. En dan was je binnen twee uur klaar. Dan kon je naar binnen... Kun je langs alle hoogtepunten heen lopen en dan was je klaar. En vanaf nu moet je weer al die zalen door en moet je er weer een hele dag voor uitsrekken. Dus ja, efficiënter wordt het er niet op, maar het is wel heel mooi. Ja, het wordt prachtig. Jij gaat er verslag van doen en ook in deze bijdrage zaten weer allerlei fijne geluiden. Dit keer van de tram. Dankjewel. Het NOS Radio N-journaal Media overzicht. maken we nog een quiz van welke geluiden herkent u tijdens deze uitzending. Katrien Straatman. Minister Schippers van Volksgezondheid gooit bij de VVD de knuppel in het hoendehok, volgens het Algemeen Dagblad. Van haar mag het begrotingskort groter zijn dan 3%. Als we op de winkel passen en alleen maar zorgen dat we onder de 3% blijven, dan is hier niks te halen van mij, zegt de nummer 2 van de VVD in de krant. Haar gaan lijnrecht in tegen premier Rutte, die volhoudt dat Nederland zich aan de norm gaat houden in 2014. Ook in het AD, de Spaanse dopingarts Fuentes... had nog minstens twee Nederlandse profielrenners in zijn klantenkring... zegt de Bredaanse arts Berend Nikkels... die zo'n tien topwielrenners adviseerde en begeleidde bij hun dopinggebruik. Tot nu toe waren de twee namen van Nederlandse renners naar buiten gekomen... die van Thomas Dekker en Remmert Wielinga. De tot nu toe anonieme renners hebben geen transfusies ondergaan... maar alleen EPO gekocht bij Fuentes. Volkskrant opent Verslavingskliniek. Zonder enige moeite hebben verslaggevers van de krant een verslavingskliniek geopend... Opent, met goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid. De behandelingen mogen worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars. Drie keer online een formulier invullen en een kort bezoek aan de Kamer van Koophandel. Meer moeite kostte het niet om de kliniek te beginnen. Volgens de krant moet een burger die een dakkapel wil plaatsen meer uitleggen dan een leek die een verslavingsinstelling wil beginnen. Londen maakt zich op voor een grote anti-Thatcher-betoging op Trafalgar Square. The Guardian meldt dat honderden politiemensen stand zijn voor de demonstratie van studenten anti en oud Burgemeester Boris Johnson had op LBC Radio nog een bericht voor de demonstranten. I would say you have a perfect right to express your feelings, but bear in mind that this is fundamentally about the death of a 87-year-old woman. Uh, her family are still in mourning, and I think you should think of that too. Ja, je hebt recht om het uiting te geven aan je gevoelens... maar onthoud wel, het gaat om de dood van een 87-jarige vrouw. Daar moet je ook nog om denken. Oud-LPF-Kamerlid Joost Eertmans wil lijsttrekker worden... van Leefbaar Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Dat bevestigen ingewijden aan NRC Handelsblad. Eertmans is sinds vier jaar wethouder in Capelle aan Den Nijssel voor de partij Leefbaar Capelle en presentator op Radio 1. Eerder was hij tweede Kamerlid voor de lijst Pim Fortuyn. Hekje Eertmans, hekje lijsttrekker. De Telegraaf pakt groot uit met de slag om de... De titel, zoals ze het zelf noemen, oftewel PSV tegen Ajax. In Telesport staat de wedstrijd al 80 jaar de stempel Provinciale tegen rondstedelingen draagt. Volgens oud-Ajax-Hiet en oud-PSV'er Søren Lerby is de wedstrijd voor PSV veel makkelijker. Ze hebben geen keus, moeten winnen en kunnen dus niet anders dan het gaspedaal tot de bodem toe indrukken en kijken hoe ver ze komen. Ajax moet laten zien daartegen bestanden zijn. Het wordt er spannend dit weekend in de eredivisie. Vooral voor PSV, zegt coach-advocaat. Als wij verliezen, dan... Uh... Moet je spelen om die andere plaatsen. Na acht uur meer over het voetbal. Morgen natuurlijk ook live te volgen op deze zender. Dames en heren. Dit is een historisch moment. We gaan de crisis beteugelen. Kijk in augustus verder. Het bezuinigingspakket van 2014 is van tafel. Dat de crisis zeker per 1 januari 2016 weinig is, dat moeten we maar afwachten. Dit is toch meer gokken op groei. Als wij dat afspreken, is dat ook zo. Maar die 3% die blijft heilig. Dus mogelijk komen we in de alsnog met een zware bezuinigingsoperatie. Als we er zo maar bij blijven kijken, dan gaat het inderdaad niet lukken. Dat het een heel slecht akkoord is. Dus dit kost geld. Maar als we nou allemaal vertrouwen, heel veel vertrouwen vertrouwen uitstralen, dan komt het goed. We hebben dit akkoord. Begin maart had ik dit niet. En